538 app. 538 Nieuws 1 uur Op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten wordt nog deze maand een nieuw paneel geplaatst... over de rol van zwarte Amerikaanse soldaten in de Tweede Wereldoorlog. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in een interview met EW Magazine. Eerder verdwenen twee panelen over Afro-Amerikanen... zonder uitleg van de begraafplaats. Gedacht werd dat het te maken had met het antidiversiteitsbeleid... van president Trump. De omstreden gebedsgenezer Tom de Wal is weer vrijgelaten. Hij werd eerder op de avond gearresteerd... toen hij een dienst die door de gemeente was verboden toch liet doorgaan. In de video op de Facebookpagina van de kerk zegt de Wal... dat alle juridische gevolgen van zijn actie zoals boetes nog zullen komen. Hij zegt zich te beroepen op de vrijheid van godsdienst. In Groningen en Friesland rijden voorlopig nog geen bussen. Vervoerder Cubus zegt dat er in Friesland tot zeker 11 uur ochtends geen bussen rijden. En tot 9 uur in Groningen. Aan het begin van de ochtend gaat het busbedrijf kijken hoe de wegen erbij liggen. En of de dienstregeling opgestart kan worden. In Trenten kunnen vanochtend waarschijnlijk wel bussen rijden. Maar ook daar wordt gewaarschuwd voor hinder. En meerdere supermarkten roepen hun champignons terug. Er kunnen stukjes plastic en glas tussen zitten. Het gaat om bakjes met gesneden witte en kastanje champignons. Ze zijn verkocht bij Boonsmarkt, Dekamarkt...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 And I got the pulse on freeze. I'm a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 A selection of tracks handpicked by David Guetta and updated weekly. Oh my my, I feel it on the street. Close your eyes Playlist. The David Guetta Playlist oh, me.